6 uur, het NOS-journaal. Martijn van Beek. Militair ingrijpen Libië begonnen. Rutte wil nog dit weekend besluiten over vervolgacties. Radioactiviteit in kraanwater Japan. Vier Franse gevechtsvliegtuigen en een EOX radarvliegtuig vliegen sinds een paar uur boven Libië. De straaljagers cirkelen boven Benghazi, het machtscentrum van de Libische opstandelingen. Benghazi lag de hele ochtend onder vuur van Gaddafi's troepen. Als ze daarmee doorgaan, worden ze aangevallen, waarschuwde de Franse president Sarkozy. Andere landen bereiden zich intussen voor op aanvallen op Libische doelen. De Amerikanen houden zich volgens regeringsbronnen nog afzijdig. De VS zou wel klaarstaan om vanaf zee beschietingen uit te voeren. Tot militair ingrijpen is vanmiddag in Parijs besloten, tijdens een top, waaraan ook de Arabische Liga deelnam. Daar werd de conclusie getrokken dat Libië zich met de aanvallen op Benghazi niet heeft gehouden aan de VN-resolutie van donderdag. Gaddafi heeft gewaarschuwd dat hij zal terugslaan. Premier Rutte heeft na topoverleg in Parijs gezegd dat de NAVO nog dit weekend afspraken moet maken over verdere acties tegen Libië. Rutte vindt dat de NAVO snel knopen moet doorhakken. Mogelijk leidt dat ertoe dat ook Nederland het verzoek krijgt om een bijdrage te leveren. Rutte herhaalde dat Nederland daartoe bereid is. Hij zei dat Gaddafi zich duidelijk niet houdt aan de afspraken. Het is een keer klaar. Het gaat nu om het beschermen van de burgerbevolking, aldus Rutte. In de stad Dera, in het zuiden van Syrië... hebben duizenden mensen een begrafenis van medestanders aangegrepen... voor nieuw protest tegen de regering. De rouwende menigte was bij de begrafenis van twee demonstranten... die gisteren waren doodgeschoten door de politie. In verschillende steden, ook in de hoofdstad Damascus, werd betoogd tegen het regime van president Assad. Alleen in Dera, bij de grens met Jordanië, liep de demonstratie uit de hand. Volgens verschillende bronnen zijn daar vijf doden gevallen. De rouwende in Dera scandeerden alla Syrië vrijheid. In Egypte is het referendum aan de gang over aanpassing van de grondwet. De wijzigingen moeten de huidige, 40 jaar oude grondwet democratischer maken. Het referendum is uitgeschreven door de militaire raad... Die Egypte bestuurt sinds oud-president Mubarak ruim een maand geleden aftrad. Voorgesteld wordt onder meer om de ambtstermijn van de president in te korten. En aan de parlementsverkiezingen mogen meer partijen meedoen. Veel kiezers vinden dat niet ver genoeg gaan en willen dat de hele grondwet wordt herschreven. Oppositieleider El Baradei, die mee wil doen aan eventuele presidentsverkiezingen, heeft niet kunnen stemmen. Toen hij in de rij stond, werd hij door een menigte uitgejouwd. We willen je niet, riep de menigte waarna El Paradij terugging naar zijn auto. In het kraanwater in de regio Fukushima is twee dagen geleden radioactief jodium gevonden. Volgens de Japanse regering lag de waarde boven de toegestane norm, maar is de hoeveelheid inmiddels weer tot onder de norm gedaald. Waarom dat nu pas bekend wordt gemaakt is niet duidelijk. Vandaag is in de hoofdstad Tokio en in vijf andere regio's daar zijn sporen van radioactief jodium in het kraanwater gevonden. Maar daar is de norm niet overschreden. De zorgen onder de bevolking over het lekken van de kerncentrale in Fukushima is daardoor toegenomen. Normaal gesproken wordt er geen radioactiviteit in het kraanwater gemeten. Japan overweegt een verbod op de verkoop van voedsel uit het gebied rond de kerncentrale. President Obama is ondanks de crisis rond Libië begonnen aan een reis door Latijns-Amerika. Hij is nu in Brazilië, later gaat hij naar Chili en El Salvador. Het bezoek staat in het teken van de economie. Obama hoopt er orders binnen te halen voor het bedrijfsleven in de VS. Hij verwacht dat zo de export en de werkgelegenheid in Amerika een impuls krijgen. De Italiaanse wielerklassieker Milan Sanremo is gewonnen door de Australiër Matthew Goss. Na een koers over 300 kilometer won hij de eindsprint van een kopgroep van acht. Achter Goss werd de Zwitser Cancelara tweede, de Belg Gilbert werd derde. De Duitse ijsbeer Knoet is dood. Hij werd leverloos gevonden in het bassin van het ijsberenverblijf in de dierentuin van Berlijn. Knoet werd wereldberoemd toen hij kort na zijn geboorte in december 2006... door zijn moeder werd verstoten en daarna werd grootgebracht door zijn verzorger. Dierenactivisten waren bang dat Knoet gestoord gedrag zou gaan vertonen. En vorig jaar dook er inderdaad berichten op dat hij zou worden geïntimideerd door andere ijsberen in de Berliner Zoo. De doodsoorzaak van Knoet is nog niet bekend. <tied> Het weer, zonnig met af en toe een stapelwolk. Het is 8 tot 10 graden. Vannacht een paar graden vorst en kans op mist. Ook morgen zonnig en met 11 graden iets warmer dan vandaag. En de dagen daarna blijft het zonnig. En dit is de ANWB Verkeersinformatie... met files op de A2 Amsterdam richting Utrecht... Tussen Breukelen en Maarsen drie kilometer door werkzaamheden. Er is maar één rijstrook open. A9 Amstelveen-Alkmaar in beide richtingen bij het Bad stand fiets van twee kilometer. Op de ring Amsterdam de A10 tussen de Zeeburgertunnel en Diemen twee kilometer. En op de andere rijbaan staat tussen Diemen en de Zeeburgertunnel ook twee kilometer door een ongeluk. Maar daar zijn inmiddels wel alle rijstoken weer open.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 7 over 6. Goedenavond. Betere laat dan nooit. Franse vliegtuigen hebben zich deze middag gemeld in het luchtruim van Libië. Het begin van een internationale operatie die een eind moet maken... aan de gewelddadigheden van het regime van Gaddafi in het oosten van zijn land. Maar hoe nu verder? We maken een rondgang langs Parijs, Londen, New York, Den Haag... maar schakelen ook met onze ogentuigen op de grond in Libië. Tot 7 uur, een speciale editie van het NWS Radio 1 -journaal.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 Het Arabische volk heeft onze hulp nodig, zegt president Sarkozy. En daarom moeten we die landen, die mensen daar ook te hulp komen. rien que le droit de choisir elle-même son destin. Gaddafi heeft nog even de tijd, zegt Sarkozy. Als hij nu onmiddellijk gehoord heeft aan die oproep van de Verenigde Naties, zoals er wordt in de resolutie, staat het vuren, dan is er nog een kans op een diplomatieke oplossing, zegt Sarkozy. Nog geen directe reactie, nog geen schiet in de lucht uit vreugde. Uh, die vliegtuigen van de Fransen heb ik niet zien vliegen. Het is uh, prachtig blauw nu zelfs. En ik krijg uh, een mooi kleurtje, denk ik, want ik sta een tijdje op om te kijken naar de hemel. Maar uh, dan zie ik er wel aan de, aan de horizon, aan de rand van de stad, nog de donkere rook opstijgen. Maar dat is denk ik nog van de gevechten van de En uh, het, is, het is bijna zo stilte voor de storm. Maar. Uh, de Fransen, de Britten en Amerikanen gaan daar nu in voorop. Dat zal naar mijn verwachting ook dit weekend al tot effect kunnen komen. En Nederland zal nu aandringen ook weer een NAVO-verband te praten... over de bredere inzet van de NAVO. En zijn ook bereid mee te denken over een eventuele Nederlandse bijdrage. Ja, wat kunt u dan doen? Ik wil eerst praten in NAVO, wat NAVO als geheel gaat doen. Daar zijn we nu bij betrokken, in de Noord-Atlantische Raad... vanmiddag en morgen. Dat zal mogelijk leiden tot een verzoek aan Nederland. En dan zullen we zo'n verzoek, als dat er komt, ook snel beoordelen. Ik wil kort zeggen... Uh, the situation in libya because this is something that i've discussed with the president uh, yesterday the international community demanded an immediate ceasefire in libya including an end to all attacks against civilians uh, today secretary clinton joined an international coalition of our european and arab partners in paris to discuss how we will enforce u.n security council resolution 1973 this is a broad international effort The world will not sit idly by while more innocent civilians are killed. Al dus minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton. We gaan niet toekijken terwijl burgers worden gedood. De internationale ontwikkelingen volgden elkaar snel op vanmiddag. En één ding was duidelijk. Frankrijk heeft het voortouw genomen bij de actie in het Libische luchtruim. Op dit moment zijn er mirages en andere gevechtsvliegtuigen in de lucht. Vooral om de mensen in Benghazi, die oostelijke stad in Libië, te beschermen. In Parijs, waar zich dat allemaal voltrok vanmiddag, is nog steeds Frank Renaud Frank is Dat alleen maar om te patrouilleren, die vliegtuigen van Frankrijk, boven Libië. Of is er inmiddels ook al geschoten? Het is absoluut niet alleen om te patrouilleren. Het is ook wel degelijk om in actie te komen. En volgens het Franse ministerie van Defensie is het nu één keer gebeurd. Zojuist kort geleden inderdaad is het vuur geopend vanuit een Frans gevechtsvliegtuig op een voertuig op de grond. Meer details hebben we op dit moment nog niet. Maar er is dus het vuur geopend. Dus je zou kunnen zeggen dat daar de luchtaanvallen zijn begonnen. Wat heeft Frankrijk verder allemaal nog meer in stelling gebracht? Frankrijk is eigenlijk opmerkelijk vroeg in actie gekomen. Heeft het ministerie van Defensie ook net bekendgemaakt. Want sinds 11 uur vanochtend is Frankrijk in actie gekomen al. Dus dat was ruim voor die top hier begon met al die leiders uit al die Europese landen en Arabische wereld. Om 11 uur vanochtend begonnen dus. Vanaf vijf luchthavens zijn in totaal al twintig vliegtuigen vertrokken richting Libië. Om te patrouilleren en om waar nodig ook aanvallen aan uit te voeren zoals nu dus ook gebeurd is. Bovendien heeft Frankrijk twee vergatten voor de kust van Libië nu er vliegen Eurex vliegtuigen rond ook. En een vliegdekschip komt morgen aan bij Libië. Maar dat is een openingszet van de Franse regering. Want ze zullen ongetwijfeld worden gesteund door andere landen. Wie en wat volgt allemaal nog meer? Dat weten we nog niet is maar wat we weten uh, dat de, de eerste golf zal ik maar zeggen, van luchtaanvallen uitgevoerd zal worden door de Fransen inderdaad, maar ook door de Britten, de Canadezen en de Amerikanen. En in NAVO-verband hoorden we net al Rutte zeggen, inderdaad, moet dan besloten worden hoe er verder geopereerd gaat worden. Je kijkt natuurlijk naar de militaire operaties in Libië, maar dit is natuurlijk ook een belangrijk politiek moment voor Sarkozy, die met zijn regering als eerste die oppositieraad in Libië erkende. Dit is voor hem een heel belangrijk moment. Ja, ik denk dat het zelfs door hemzelf als een diplomatiek succes ook wordt gezien. Laten we niet vergeten dat ruim een week geleden Sarkozy als eerste ter wereld ook het verzet in Libië herkende. Dat was al een duidelijke stap. Toen werd ook al, liet hij ook al doorschemeren dat hij vond dat er luchtaanvallen uitgevoerd moesten worden. En hij zei toen ook al, als anderen het niet doen, dan doen de Fransen het wel zelf op eigen houtje. Nou, hij is toen wel internationaal gaan lobbyen, maar hij is blijkbaar niet kunnen wachten op de top van vandaag. En hij heeft de vliegtuigen vanaf 11 uur vanochtend dus al de lucht ingestuurd. Frank Renaud vanuit Parijs, dankjewel. We gaan door. Naar het oosten van Libië. Dan schakelen we met Mustafa Oekbi, vlakbij de grens met Egypte, begrijp ik. Mustafa? Ja, ik zit op dit moment in uh, Tobruk, uh, zojuist uh, aangekomen vanuit uh, Benghazi, en uh, onderweg uh, natuurlijk tienduizenden Libiërs uh, gezien die op de vlucht uh, zijn geslagen. Die ook allemaal afkomstig zijn uit, uit de stad Benghazi. Vanochtend is, zoals je weet, die stad gebombardeerd, aangevallen door troepen van het Benghazi. Het hotel waar wij zaten werd getroffen door twee granaten aan de zijkant van het hotel. En die luchtbombardementen begonnen eigenlijk al vannacht. Niemand in Benghazi heeft daardoor een rustige nacht kunnen krijgen. Het beloofde natuurlijk. Het nodige voor, uh, voor de ochtend. En, uh, en toen begonnen uh, die bombardementen en de opmars van uh, de milities van Gaddafi. En dat zeiden behoorlijk wat angst uh, onder de bevolking die sloeg uh, op de vlucht meteen. Daar zijn die mensen op de vlucht geslagen, nog niet in de wetenschap, dat de Franse vliegtuigen de lucht in zouden gaan naar het groene licht van de internationale gemeenschap in Parijs. Heb jij uh, iets gemerkt van de reactie van de mensen uh, op dat bericht dat dat luchtruim nu zal worden uh, dat beschermd? Dat, dat bericht zijpelde dat door uh, uh, tijdens, uh, tijdens de richt. Maar heel veel mensen waren buitengewoon kwaad uh, dat dat uh, ja, zo laat is gekomen. Uh, Ze hadden eigenlijk verwacht dat uh, meteen na de aanname van die resolutie uh, in de Veiligheidsraad. dat de internationale gemeenschap meteen zou handelen. Dat uh, gebeurde niet. Van, en waardoor dus ook de troepen van uh, Gaddafi konden optrekken richting uh, die belangrijke stad uh, Benghazi. En uh, ja, zij vinden het eigenlijk uh, veel te laat. Uh, maar goed, zij hopen nu uh, dat de internationale gemeenschap, uh, dat die uh, uh, de nodige steun geven aan de opstandelingen. En uh, zodat er in ieder geval uh, het tij kan worden gekeerd. Uh, want ik, uh, ondanks die opmars van de troepen van Gaddafi, uh, waren de opstandelingen hier buitengewoon strijdbaar. Ze geloven nog steeds in overwinning. Uh, eventjes leek het erop dat ze eigenlijk op niemand reken-, uh, op konden rekenen. Nog Het westen, nog iemand anders, alleen maar op zichzelf. Maar daar is dus duidelijk een soort kentering... door die actie van de Fransen op dit moment. Ja, want die resolutie werd donderdagavond laat aangenomen. Vandaag op zaterdag krijgen ze dan die steun vanuit het luchtruim. Hebben ze wel het idee, de mensen in Tobruk, maar ook in Benghazi... dat hiermee de wending een feit kan zijn, als daar wat tijd overheen kan gaan? Ja, absoluut. Daar, daar geloven ze heilig in. Uh, hoewel de mensen toch uh, angstig blijven. Want op dit moment komen ook berichten dat uh, Libische troepen... ...zo'n 30 kilometer afstand uh, uh, zitten van Toerbroek vandaan. Dus uh, uh, naar alle waarschijnlijkheid uh, uh, willen die uh, de stad Benghazi afsnijden van de buitenwereld. Daar werd, daar werd al rekening mee gehouden. Maar als dat waar zou zijn dan, en, en als de troepen van Gaddafi daarin slagen... Ja, dan, ...dan kunnen ze natuurlijk die Benghazi ook in ieder geval voor een lange tijd... ...van de buitenwereld afsluiten en langzamerhand uh, uh, toch proberen... Op te rukken richting Benghazi vanuit meer de oostelijke kant. Maar goed, uh, dat is ook afhankelijk van hoe, uh, uh, hoe gericht die acties van uh, de internationale gemeenschap zijn. Dus als die opmars van de troepen hand kan worden gebracht door juist luchtbombardementen door bijvoorbeeld Fransen of andere uh, bondgenoten, ja, dan, dan uh, kan natuurlijk kan dat. Uh, het tij keren. Want we hebben natuurlijk ook gezien... en jij zelf natuurlijk de afgelopen dagen toen je in Benghazi was... dat de Libische troepen in buitenwijken waren. Op welke manier kan vanuit de lucht die stedelijke strijd eh, worden beïnvloed? Nou ja, kijk, die, die, die, die strijd kan alleen maar worden beïnvloed... naar mijn gevoel als, eh, als de bondgenoten. De, eh, zeg maar de, de tanks van Benghazi... van, van de, de troepen van Gaddafi uitschakelen. Eh, je zag wel dat de opstanderliezen toch wel... Uh, allerlei verdedigingslinie hadden opgezet om de stad Benghazi te verdedigen. Maar ja, met lichte wapens uh, kun je niet veel uh, uitrichten richting uh, de zware bewapening van die troepen van, uh, van Gaddafi. Uh, ik hoor op dit moment nog uh, behoorlijk wat schoten hier uh, in de buurt van uh, Toerbroek. Uh, maar goed, in ieder geval, men uh, uh, gaat ervan uit dat uh, de steun uh, van het westen uh, en het samen... Uh, uh, van van het uh, zeg maar optrekken van opstandelingen richting meer westelijke uh, delen van het land, uh, dat, dat daarmee uh, het regime van Gaddafi verslagen kan worden. En dat is nog een kwestie van tijd. Moesten veel Oekbi uh, in Tobruk in het oosten van Libië? Hartelijk dank. Blijf veilig daar met je cameraman Erik Feiten. We schakelen later in de nog met Hans-Jaap Melis van de Wereldomroep, die in Benghazi is. Even terug naar Parijs, waar vanmiddag dus 21 regeringsleiders en minister van Buitenlandse Zaken over die actie tegen Libië spraken. Na afloop maakte premier Rutte duidelijk wie het voortouw nemen. We hebben tegen elkaar, met elkaar afgesproken dat het onaanvaardbaar is. Tegen elkaar gezegd dat het onaanvaardbaar is dat opnieuw Libië belangrijke VN-resoluties schendt. Ook nu weer niet een, een, een staakt het vuren in acht neemt en dat actie geboden is. De Fransen, de Britten en Amerikanen gaan daar nu in voorop. Dat zal naar mijn verwachting ook dit weekend al tot effect kunnen komen. En Nederland zal nu aandringen ook weer NAVO-verband te praten... over de bredere inzet van de NAVO. En zijn ook bereid mee te denken over een eventuele Nederlandse bijdrage. Maar duurt het niet allemaal veel te lang? Kijk, ook Nederland had gewild natuurlijk dat bijvoorbeeld die VN-resolutie er eerder was geweest. Daar hebben wij op ingezet. En tegelijkertijd landen als China en Rusland waren tegen. Het is ook een enorme prestatie van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties... dat het gelukt is om uiteindelijk toch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 Beoordelen. Nou, staat Gaddafi er niet onbekend dat hij snel onder de indruk is? Waarom zou hij hier wel van onder de indruk zijn? Ik denk dat de stap van een resolutie aannemen van de Verenigde Naties naar het ook daadwerkelijk handhaven van die resolutie, ook zo nodig met militaire middelen, echt een, een volgende stap is in het proces waar ook van Gaddafi zal zien dat hij daar niet tegen op kan. Okay. Daarmee sprak premier Rutte na afloop van die bijeenkomst in. Parijs. Uh, generaal buitendienst, Barry Makko, is in Italië... waar hij de ontwikkelingen in en rond Libië volgt. Goedenavond, meneer Makko. Goedenavond. We krijgen berichten vanuit Frankrijk... dat uh, een van de Franse gevechtsvliegtuigen al een eerste Libisch legervoertuig zou hebben aangevallen. Zijn dit nou de typisch, uh, typische berichten die we de komende uren... het komend Edman gaan horen? Uh, nou, de komende uren zal het toch wat moeilijker worden. Het wordt donker, ook in de Benghazi en de omgeving... Uh, en s'nachts uh, om te kijken op wie je vuurt uh, is toch, uh, toch nog wat moeilijker. Uh, er zijn natuurlijk middelen uh, en er is een staak met vuren. Dus degene die beweegt en vuurt, die kan aangevallen worden. En dat zal in principe zo dat we het troepen van Gaddafi zijn. Dus ik denk uh, inderdaad dat Gaddafi op het moment dat hij zich beweegt, uh, dat hij uh, dan uh, beschoten wordt. Ja, is het een lastige operatie in deze vier, eerste 24 uur voor de Franse luchtmacht? Nou... Om... Ruim schoon te houden, dat valt wel mee, want de Ewex hangt voor de kust en die kan diep het gebied in kijken. En op het moment dat die vliegtuigen van uh, Gaddafi uittaksje dan wel starten, dan, uh, dan zijn ze het haasje, Want daarboven hangen patrouilles van Fransen uh, en eventueel Britten. Dat zijn de eerste. En die hebben goede sensoren en wapens ook voor s'nachts. Dus dat zal hij niet doen. Uh, hij zal, uh, met name zal hij het overdag nog proberen. Maar het belangrijkste is natuurlijk uh, niet alleen het, het militaire kant. Belangrijk is natuurlijk dat de, het leger, die tot nog toe dacht van... Hey, ik krijg opdracht van Gaddafi, want daar stem ik nog op, ik, uh, ik kies daarvoor... Dat hij in de gaten krijgt dat ze misschien gaan verliezen. Dat dus hebben in de denk... eerste dagen gezien hè, waarbij uh, Libische toestellen naar Malta uitweken. Ja, ja. Uh, andere toestellen, ook in het oosten van het land, uh, eigenlijk vrijwillige toestellen lieten uh, neerstorten. Ja. Maar zou, verwacht u dat inderdaad op basis van die internationale uh, machtsvuist die nu wordt gemaakt. dat het leger uh, er de brui aan geeft? Nou, misschien niet, niet direct. Maar kijk, uh, laten we zeggen, ook uh, binnen het leger zijn natuurlijk veel opportunisten die kijken wie winter. En uh, ja, dan hou ik mijn baan en uh, dan ben ik verzekerd van mijn toekomst. Uh, als dat uh, dreigt te verliezen, dan kun je misschien beter tijden overstappen. En ik denk dat een heel hoop uh, soldaten of uh, die gedachten zullen krijgen. Want de, de overwinning die tot nog toe voor Gaddafi week, die is in ieder geval is die niet in zicht en misschien wel helemaal niet meer. Ja. Het is opvallend dat de Verenigde Staten nog niet heel erg zichtbaar zijn bij deze actie. Is dat logisch? Nee, maar het is ook heel moeilijk, hè? want de, de resolutie van de VN... die praat ook alleen maar over een staakt vuur vuren en dat handhaven. Dus we, we praten vaak over een no-fly zone. Dat is alleen het luchtruim leeghouden. Dat is op zich is dat, uh, gemakkelijk. Maar uh, En verder zegt, zegt de VN-resolutie... alle militaire middelen mogen gebruikt worden om dat, uh, dat staakt te vuren af te dwingen. Maar wat betekent dat concreet? Wat gebeurt er in de regio momenteel nog meer dan als onderdeel van deze operatie? Bijvoorbeeld op zee of op het land? Nou, op zee zal er niet veel gebeuren. Er zijn natuurlijk uh, vergatten en, en vliegtuigschepen straks voor de kust. En, en het zeegebied wordt al gecontroleerd door de NAVO. Het luchtruim wordt door de NAVO gecontroleerd. Maar het betekent nog niet dat je op land uh, de, de grondroepen, dat je die zelf kunt gaan aanvallen. Uh, je moet alleen het staakt-vuren afdwingen. En de Libische bevolking, en daar is, het leger heeft daar een sleutelrol in, die zal zelf moeten kiezen en het zelf moeten doen. Hm. Dat is dus anders dan in de Golfoorlog en in de Irakoorlog. Ja, want wat is het wezenlijke verschil dan? Nou, het wezenlijke verschil is dat uh, de VN-resolutie spreekt er niet over om, om uh, laten we zeggen, wat Gaddafi de rebellen noemt, de opstandelingen, om die te ondersteunen. Ze zeggen alleen, het staakt het vuur, moet afgedwongen worden. Ja. En, en het Libische volk mag zelf kiezen. Dat is ook wat, wat Sarkozy terecht zegt en Cameron. Die zeggen, wacht eens even, wij zorgen ervoor dat het Libische bevolking zelf de keuze kan maken. Generaal Buitendienst, Berry Makha, vanuit Italië. Hartelijk dank voor deze toelichting. Graag gedaan door naar Engeland. Want niet alleen uh, Franse gevechtsvliegtuigen komen in actie, de Britten zullen ook op een of ander moment gaan uh, aanschuiven. Premier Cameron gaf zojuist een verklaring. Volgens David Cameron kan er geen misverstand over bestaan. What is absolutely clear today is that Colonel Gaddafi has broken his word, has broken the ceasefire and continues to slaughter his own civilians. Colonel Gaddafi heeft duidelijk het staakt-het-vuren niet in acht genomen en dus zegt de Britse premier This has to stop. We have to make it stop. We have to make him face the consequences. Gaddafi moet nu de gevolgen van zijn daden onder ogen zien. Maar betekent dat ook dat de Britten nu in actie komen? Colonel Gaddafi ...has made this happen. He has lied to the international community. And so the time for action has come. It needs to be urgent. We have to enforce the will of the United Nations. And we cannot allow the slaughter of civilians to continue. De Britten zullen dus toeslaan om de slachting van Libische burgers te voorkomen. En het benadrukte nogmaals dat de hele internationale gemeenschap achter deze missie staat. It's vitally important... ...with the United Nations behind us... ...with the clear legality of this action... And with local countries supporting as well. It is right to act. Een Cameron erkent dat data er risico's zitten aan deze operatie. Of course, there are dangers, there are difficulties. There will always be unforeseen consequences from taking action. But it is better to take this action than to risk the consequences of inaction. Maar zo zegt hij ook, we kunnen beter in actie komen tegen het Libische regime. Want de risico's van niets doen zijn vele malen groter. Dat is correspondent Arjen van der Horst in Londen. We praten nog even met hem verder. Want Arjen, Frankrijk is dus aan het vliegen. Maar wanneer volgt nou precies Groot-Brittannië? Ja, dat is nog het grote vraagteken, want nog het ministerie van Defensie, nog Downing Street heeft gezegd of nu Britse gevechtstoestellen actief zijn in het Libische luchtruim. Uh, wel weten we dat gisteren de eerste toestellen vanuit luchtmachtbasis in Schotland en Oost-Engeland vertrokken zijn om stellingen in te nemen in het Middellandse zeegebied. Ja, en we hoorden uh, zojuist premier Cameron zeggen, de tijd van militair ingrijpen is aangebroken. We weten alleen nog niet wanneer. Ja, maar dan blijft toch de vraag actueel: op welke manier? Eventueel. Wat heeft Groot-Brittannië klaarstaan? Ja, ze hebben wel, wel wat middelen. Hoor. De belangrijkste uh, zijn de typhoon- en tornado-gevechtsvliegtuigen. Uh, uh, tornados zullen vooral gebruikt worden bij uh, precisiebombardementen. De tyfoons op hun beurt uh, kunnen weer gebruikt worden... bij gevechten in de lucht met Libische toestellen. Ja, verder hebben, uh, uh, heeft de Britse regering de Nimrod-verkenningsvliegtuigen... onder de sloophamer vandaan gehaald. Het was de bedoeling dat die allemaal vanwege bezuinigingen... op de Schroothoop zouden belanden. Maar de Britse regering heeft nu geconcludeerd... dat ze wel van pas kunnen komen in Libië. Dus ook die worden ingezet. Hoe staat het in dat verband met de publieke opinie, Arjen? Weet uh, Cameron zich gesteund uh, voor deze actie? Ja, afgaande op de opiniepeiling is er wel uh, ja, vrij brede steun voor de actie in Libië. Volgens een uh, peiling van 10 maart van uh, dagblad De Sun is 57 voor, 21 tegen. Dus wat dat betreft uh, weet Cameron zich wel gesteund uh, door zijn eigen bevolking. Nou, voor u gesteund om deze eerste actie te ondernemen. Dit is een eerste echte buitenlandse, uh, zeg maar oorlogsklus, hè? Ja, dit is zijn vuurdoop natuurlijk. En je ziet dat het wel moeilijk laveren is voor hem. Want de schaduw van de oorlog in Irak ja, die hangt boven alles wat er nu gebeurt heen. En je hoorde Cameron gisteren ook in zijn verklaring voor het lagerhuis heel duidelijk positie nemen en verwijzen naar Irak. Hij zei we kunnen alleen in actie komen als er een aantoonbare noodzaak is. Nou, dat was een duidelijke referentie aan de massavernietigingswapens, waarvan Blair destijds zei dat die aanwezig waren in Irak, maar niet aantoonbaar een ander argument er moet regionale steun zijn. Nou, de Arabische Liga steunt deze oorlog, dat benadrukte Cameron nogmaals. Die steun was er natuurlijk niet in Irak. En en dat vindt Cameron het belangrijkst... Er is een wettelijke basis voor deze actie. Ook dat was weer een uh, verwijzing naar Irak. Want ja, rond de oorlog in Irak was er geen uh, VN-resolutie. Althans niet een tweede VN-resolutie waarom we wel geprobeerd was. Dus hij zet zich heel duidelijk af uh, tegen wat er in het verleden is gebeurd. Hij wil de boodschap uh, aan de Britten meegeven. Dit is niet Irak. Dit gaat niet weer zo gebeuren. Uh, dit gaat meer misschien op Kosovo lijken. Uh, de tijd zal het uitwijzen. Arjen van der dank je. Um, hier in de studio uh, Joris Voorhoeven, voormalig minister van Defensie. Welkom. Dank u. We zijn nu enkele uren bezig naar het begin van de operatie. Um, verloopt die een, een beetje zoals je zou mogen verwachten in die eerste uren? Ja, ik denk het wel. Uh, Frankrijk is begonnen met verkenningsvliegtuigen... om dus goed in kaart te brengen um, hoe het strijdtoneel eruit ziet... En uh, naar verluid heeft een Frans uh, vliegtuig al uh, een uh, tank van Gaddafi uitgeschakeld. Is er nou toevallig zo'n bericht of wordt dat bewust uh, zeg maar, gepresenteerd... om te laten merken van we zijn er niet alleen, maar we doen ook wat? Uh, ik denk allebei. Uh, dat is dan waarschijnlijk toevallig het eerste doel wat is geraakt. En dat is heel nuttig, dus men wil dat ook laten zien. Waar het om gaat is zoveel mogelijk slachtoffers van deze strijd te voorkomen... Eh, omdat Gaddafi eh, in verschillende steden... Eh, een deel van zijn bevolking aan het uitmoorden is het verzet. Eh, dat verzet eh, dat wil een ander eh, Libië. Dat wil democratie. Dat wil af van eh, de rare corrupte en vredeleider eh, Gaddafi. Eh, maar eh, trok aan het kortste eind in de eh, zwaar bewapende troepen... Eh, de strijd tegen Gaddafi. De eerste stap is altijd makkelijk gezet... Uh... Waar moet die tweede stap uit gaan bestaan? Als je niet alleen denkt aan uh, de deelname aan die uh, patrouilles in het luchtruim. Groot-Brittannië, Amerika, wellicht Canada en andere landen. Maar waar gaat het nu wezenlijk om in de komende uh, drie malen? Ja. Het gaat om... Het helpen scheppen van een nieuwe toekomst voor de Libiërs. Dat is het centrale doel. Dat is het doel, dat is het einddoel, dat is het ja. hoofddoel. Maar wat is nou belangrijk in militair opzicht... als je dat luchtruim wil beschermen... en daarmee de bevolking probeert te beschermen? Wat is dan militair gezien, vraag ik u als oud-minister van Defensie... Ja. het belangrijkste? Ja, het uitschakelen van militair gevaarlijke uh, objecten... die in handen van... Eh, Gaddafi zijn. En dan denk ik op de eerste plaats aan tankkolonnes, panzerwagens, munitieopslagplaatsen, vliegvelden kun je onklaarmaken, je kunt vliegtuigen uit de lucht halen eh, die de burgerbevolking aanvallen. Je kunt eh, ook de communicatie van de Libische strijdkrachten verstoren eh, met een sterke elektromagnetische impuls. Uh, je moet hem eigenlijk zoveel mogelijk de middelen uit handen slaan... om zijn bevolking te terroriseren. Nee, is een aantal middelen die zich al ophouden in Benghazi. We spraken eerder met Mustafa Oubu, die in Benghazi is geweest, weg is gegaan... en weten uh, dat er uh, vijandelijkheden uh, zijn geweest in buitenwijken... waar nu, zich nu dus een deel van het leger van Gaddafi zich ophoudt. Hoe kun je daar dan vanuit de lucht uh, uh, korte metten mee maken? Vanuit de lucht is dat heel moeilijk, omdat je het risico loopt... als je tanks in een stad gaat aanvallen, dat je ook burgerslachtoffers maakt. Zie je een concentratietanks van Gaddafi bijvoorbeeld op een plein staan... of uh, op een grotere weg, dan is daar wel wat tegen te ondernemen vanuit de lucht. Maar je moet voorzichtig zijn dat je geen burgerslachtoffers maakt. Dan vallen altijd burgerslachtoffers, uh, maar dan wel zo weinig mogelijk. Ja, uh, u zei eerder uh, deze middag dat het belangrijk is... dat het geen operatie wordt met een NAVO-label. Waar, waar, waarom is dat zo belangrijk, dat andere landen juist meedoen? Dit is een ingreep, ter bescherming van de burgerbevolking... die is gebaseerd op een resolutie van de Veiligheidsraad. Dus van alle uh, lidstaten van de Verenigde Naties... Uh, die die Veiligheidsraad samen hebben, uh, van 15 leden... om uh, de vrede te handhaven. Ieder uh, hoort daar aan bij te dragen... dan wel uh, geen spaak in het wiel te steken... En dit is dus niet zozeer een opdracht aan de NAVO. Het is een opdracht van de leden van de Verenigde Naties aan zichzelf, aan henzelf. Uh -huh. En wat voor landen uit de Arabische wereld, Noord-Afrikaanse regio, zouden moeten deelnemen dan? Er zijn een paar Arabische landen die daartoe misschien bereid zijn. Uh, Qatar wordt genoemd, de Verenigde Arabische Emiraten. Jordanië misschien, Marokko misschien... op zijn zullen die landen politieke steun geven. Want de Arabische Liga heeft ook om deze actie gevraagd. Dus zij zijn politiek verantwoordelijk voor deze actie... samen met alle niet-Arabische leden. Maar dan is het toch belangrijk om buiten het beschermen van het luchtruim... Eh, ook wellicht de opmars te gaan maken naar Tripoli. Want een van de andere doelen, zoals president Obama dat heeft uitgesproken... is dat Gaddafi moet verdwijnen. Ik denk dat Gaddafi niet door... Westerse troepen, uh, nou, uh, moet worden uh, afgeschaft. Ik denk dat, uh, want dat is ook niet de taak uh, die de Verenigde Naties heeft gegeven. De, de Verenigde Naties heeft gezegd, burgerbevolking beschermen. En een vliegverbod handhaven. Gaddafi heeft erop gereageerd door te zeggen, oké, okay, ik staak uh, de strijd. Uh, dat heeft hij niet gedaan, hij is doorgegaan... met verschillende gevechten vandaag uh, tegen zijn bevolking... Uh, het zou mij niet verbazen als er nu elementen in Gaddafi's eigen regering zijn... en in zijn strijdkrachten en veiligheidsdiensten die zeggen... het woord link, want we staan nu tegen de hele wereld. Um, laten we Gaddafi maar afschaffen. Uh, dat zou wel eens kunnen gebeuren. Uh, dat zou natuurlijk een hele goede uitkomst zijn. Maar dat is een hoop. Of is die gebaseerd op een reëel gevoel? van? Um, ik, de kan niet, ze... ja, ik kan niet inschatten hoe groot die kans is. Maar uh, de logica van veel mensen die natuurlijk ook uh, verder kijken dan de dag van morgen is... dat ze uh, zelf ook zitten met een soms erg onvoorspelbare uh, vreemde en vrede en zeer corrupte dictator. Dus het zou mij niet verbazen als het nou in die regering gaat rommelen. Die verbazing zullen we wellicht gaan toetsen de komende dagen. Joost, Voorhoeven, voormalig minister van Defensie. Hartelijk dank voor deze toelichting. Schakelen met Cairo, met Nicole Lefevre, onze Midden-Oosten-correspondent. Nicole, is er blijdschap in de Arabische wereld dat het nu begonnen is? Ja, men is blij. De solidariteit is heel erg groot in, in de Arabische wereld, hier ook in Egypte. Um, je ziet hier mensen, Er wordt vandaag een referendum gehouden over de toekomst van Egypte. Mensen lopen met uh, Egyptische vlaggen, maar met ook heel veel Libische. En je ziet dat de Arabische zenders echt non-stop berichten. En wat je steeds hoort van, nou we hopen maar dat het niet te laat is. Nou, hier staan ze klaar om uh, vluchtelingen op te vangen. Het zijn er nog niet veel, want veel mensen kunnen niet wegkomen. Men is blij, maar ook bezorgd over deze actie. Het is goed dat er hulp komt voor de uh, Libische broeders... maar men is ook bang dat er een westerse invasie zal volgen. Een westerse invasie in een islamitisch land. En het westen benadrukt dan wel dat het niet gaat om het behartigen van de eigen belangen... Hè, of om de olie, maar echt om het beschermen uh, van de mensen. Maar over de westerse motieven wordt hier nou ja, op straat wel getwijfeld. En eerst was men toch uh, goede vrienden met Gaddafi... terwijl hij zijn volk uh, toen ook niet al te best behandelde... en nu dan die omslag... En men heeft het gevoel dat het Westen nooit iets doet van niets. Dus men is blij met de steun, maar het moet niet te ver gaan. Ja, dus die steun is over het algemeen groot. Als je bedenkt ook dat juist de Arabische Liga expliciet hierom heeft gevraagd? Nou, de Arabische Liga die vroeg om een vliegverbod. Maar die had wel wat vraagtekens bij een militaire actie. Ja, en de resolutie die nu is aangenomen, die zegt niet alleen dat vliegverbod... maar eigenlijk mag alles... ...gedaan worden wat mogelijk is om de veiligheid van de burgers te beschermen. Dus dat is wel een heel groot mandaat. Waar stopt dat? Dus ook hier weer de zorg om westerse militaire aanwezigheid echt op de grond. Dat is natuurlijk uh, ja, in de regio uh, Irak en Afghanistan ja, niet, niet goed gegaan. Ja, en terwijl het Westen uh, benadrukt dat de Arabische landen meedoen... Hè, en dat het echt geen alleen westerse actie is, zwijgen de Arabische leiders eigenlijk in alle talen. En is het ook onduidelijk hoe groot de rol gaat zijn van die Arabische deelnemers? Is het, gaat het alleen, zoals u voor, uh, ook zei, om uh, politieke steun? Hè, of gaan ja. ze werkelijk ook wat doen? En alleen Qatar laat eigenlijk met de enige regelmaat wat horen. Die hebben gezegd wij zullen alles doen om, uh, om het Libische volk te helpen. Ja, want dat is wel mijn logische volgende vraag. Als het politiek wordt gesteund door de Arabische wereld... op welke manier kunnen ze dan de westerse mogelijkheden bijstaan... om uh, indien nodig de opstandelingen in het oosten van het land... ook daadwerkelijk steun te geven, meer dan alleen politiek? Ja, het is een beetje onduidelijk wat ze dus precies gaan doen. Het, mogelijk gaat Qatar wel meevliegen. Uh, Jordanië heeft daar ook wel het, het materieel voor... En ja, onderhands uh, gebeurt natuurlijk ook wel het een en ander. Egypte bijvoorbeeld, een land dat absoluut niet actief mee zal doen... omdat ze een buurland zijn van Libië en je weet dan toe het afloopt... en die komen ook net uit de revolutie. Daarvan gaat het verhaal dat ze bijvoorbeeld uh, wapens hebben geleverd... eerder lichte wapens aan de opstandelingen uh, in, in Bengavi... en ook uh, hulp uh, verlenen. Maar het kan dus ook zijn dat het alleen om politieke hulp gaat... maar ik vind het uh, moeilijk uh, te voorspellen. En daar komt nog eens bij, dat ze natuurlijk in eigen landen de Arabische leiders ook het een en ander te stellen hebben... met uh, allerlei opstanden die daar uh, aan, aan, uh, aan de gang zijn. Inderdaad, want als je het verhaal omdraait... Uh, hoe reageren de leiders van Arabische landen op de ontwikkelingen van vanmiddag... als ze inderdaad zien dat de westerse coalitie militair vanuit de lucht kan ingrijpen? Zijn zij bang dat wellicht bij hem ook uh, zo'n vervolg kan worden gegeven? Nou, ze zorgen in ieder geval door mee te doen voor goede relaties met het Westen. Maar ja, stel dat die interventie nou succes heeft hè, en uh, Gaddafi valt dan is dat ook een grote stimulans voor de Arabische opstanden. Want de boodschap moet dan toch zijn van... ja, brute onderdrukking, land niet in, Zeggen die opstandelingen... in andere Arabische landen, in Jemen, in Bahrein... gaat er toch ook niet echt uh, zachtzinnig aan toe. Dus moeten onze leiders dat dan ook niet uh, zien als een aansporing... om anders om te gaan met de eigen opstand? Maar ja. Ik heb net zitten luisteren naar Hillary Clinton... en die benadrukt nog maar eens dat ze heel veel vertrouwen heeft... in haar Arabische bondgenoten. In Bagrij moeten ze het misschien iets rustiger aanpakken. In Jemen wellicht ook... Maar er duidde eigenlijk op dit moment niks op dat er werkelijk daar gaat worden ingegrepen. En het Westen heeft aan Libië zijn handen vol. Dus wat dat betreft denk ik dat de Arabische leiders op dit moment wat dat betreft niks uh, te geven hebben. Nicole Fever, Midden-Oosten-correspondent van de MS. hartelijk dank vanuit KIRO. En ze verwees naar Hillary Clinton, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Dat land houdt zich nog redelijk afzijdig, zo lijkt het. Dus schakel we maar even met Ron Linker in Washington. Ron. Obama reageerde uh, vanuit Brazilië weliswaar, waar hij op staatsbezoek is. Wat was zijn toon vanmiddag? Ja, ik denk dat dit toch wel een, een heel opvallend moment was. Hè? De internationale gemeenschap begint inderdaad een oorlog... en de Amerikanen spelen een rol op de achtergrond. En het Witte Huis doet er echt alles uh, aan om te laten zien... dat Amerika weliswaar die, die militaire operaties boven Libië steunt... maar dat het absoluut niet de leiding heeft. En dat was ook de toon van Obama's korte verklaring. Uh, hij heeft een bezoek aan Zuid-Amerika en Brazilië onder meer... gewoon door laten gaan. Hij kwam pas na een uur uh, nadat Sarkozy uh, was geweest... met zijn eigen verklaring. Heel kort. Eh, nog geen minuut heeft hij erover gesproken en het was bijna terloops. Zij herhaalde eh, dat Amerika, net als de meerderheid van de internationale gemeenschap, vindt dat de Libische bevolking beschermd moet worden. Our consensus was strong, and our is clear. The people of Libya must be protected in Ja, de coalitie is dus bereid om in te grijpen. En dat is dus inmiddels gebeurd. Maar het waren geen Amerikaanse vliegtuigen die begonnen zijn, het waren de Fransen. Ja, waarom die terughoudendheid? Nou ja, Obama en de Verenigde Staten uh, hebben wel voortdurend stelling genomen tegen Gaddafi. Ook meerdere malen gezegd dat hij moest opstappen. Maar het is voor Obama erg lastig om in dit stadium opnieuw het voortouw te nemen. Uh, vandaar ook dat er hier in Washington uh, zoveel waarde werd gehecht aan de steun van de Arabische Liga. Maar het is zo dat na Irak, na de oorlog in Afghanistan, zegt het Pentagon ook... het Amerikaanse leger kan moeilijk een derde oorlog uh, beginnen. Bovendien, als je hier kijkt naar de opiniepeiling... en ik hoorde net Arjen van der Horst uh, in Groot-Brittannië zeggen... dat waar een meerderheid voor is, hier niet. Uh, Amerikanen zijn bang, staan absoluut niet te springen voor nog een oorlog. En bovendien vraagt men zich hier af... Ja, hoeveel gevaar leverde Gaddafi nou eigenlijk op voor Amerika? En er is ook angst voor wat ze hier dan noemen mission creep... He, dat je ergens voorzichtig aan begint, een strijd, een conflict... maar langzaam maar zeker wordt meegezogen... en dat het een slepend conflict wordt waar je eigenlijk niet meer uitkomt. Dat alles bij elkaar genomen zorgt toch voor deze wat, uh, wat voorzichtige houding bij de Amerikanen. Ja, maar goed, er is toch heel veel militair materieel... wat de Amerikanen van redelijke afstand kunnen inzetten... zonder daarbij groot gevaar voor verlies van Amerikaanse soldaten te lopen? Dat, dat is zo. Verlies aan mensenlevens, dat, dat valt te bezien. Als uiteindelijk uh, Gaddafi uh, toch uit het zadel moet worden geholpen... dan zullen daar, vermoed ik, ook militairen bij betrokken moeten uh, raken. Maar het is zo dat uh, de Amerikaanse leger uh, is al uitgestrekt. Er zitten troepen in Afghanistan, er zitten troepen in Irak. Het is heel moeilijk om op korte termijn een militaire macht op de been te brengen. Maar het is ook heel duidelijk een keuze. Amerika staat niet te springen om nog een oorlog ja, duidelijk ronddenken vanuit Washington en over die militaire details... praten we verder met uh, Coco Lijn, defensiespecialist van instituut Klingendaal. Uh, van de Amerikanen waren we gewend dat uh, met allerlei presentaties... de Golfoorlog helemaal werd voorzien met details en videobeelden... en generaals die gingen uitleggen wat er precies aan de hand was... en hoe geweldig het allemaal ging natuurlijk in zijn openingsfase. Wat we nu hebben gezien uh, tot nu toe is uh, één aanval... van een Frans toestel op een panzervoertuig. Het is dus toch wat anders dan dat... Ik zeg het maar even tussen aandachtstekens. Het spectaculaire begin van de Irak-oorlog in 2003. Wat maakt dit nu anders? Ja, hetzelfde is in ieder geval de datum waarop het gebeurde. Ook 19, 20 maart ongeveer. Acht jaar geleden, dat is een bizarre... Coïncidentie, maar verder lijkt het er helemaal niet op. Shock and all. Dat waren de begrippen die toen uh, golden. Uh, met kruisraketten, gelijk uh, de voornaamste commando-bunkers. En, uh, met enorme ontploffingen ja, ja, in de van nou, overheidsgebouwen. En de hoop dat met één grote actie Saddam Hussein uh, zou zijn uitgeschakeld. Wat uiteindelijk ja. niet bleek. Ja. Nu gaat het om het beschermen van de luchtruim. Wat, wat is nu zo anders? Nou ja, in de eerste plaats zal de moest zijn. Had toen ook een ultimatum gekregen, maar dat was verlopen. En daarmee was dan ook de, de kous af. En hij moest zijn verlies incasseren en de schade die daarbij uh, hoort. In dit geval niet. Heeft Sarkozy vanmiddag toch eigenlijk nog eventjes gezegd... Uh, er is nog een kleine kans, ja. pak die strohalm. Uh, laat zien dat je nu onmiddellijk ophoudt, staakt het vuren, Want dat is ook het hoofddoel van de resolutie. Uh, ja, daar was destijds al toch helemaal geen sprake van... Zijn wat dat betreft de doelen in die resolutie 1973 vrij duidelijk omschreven. Eerst kijken, staakt het vuren. Ja, dan moet je hem eigenlijk ook de kans geven om dat te bewijzen. En dan ga je dus niet vol erin. Uh, het lijkt er nu alsof de Fransen inderdaad heel aarzelend van onderaf beginnen. En zeker niet met dat uh, spectaculaire vuurwerk... wat we van acht jaar geleden ons kunnen herinneren. Is dat, is dat een reële kleine kans, een opening van Gaddafi... om een diplomatieke uitweg te bieden... met natuurlijk als eindresultaat dat hij zelf het veld ruimt? Ja, daar hoopt men op. Uh, het is niet zo heel erg waarschijnlijk. Hij is niet de man om onmiddellijk de handdoek in de ring te gooien. Maar ja, die hele kleine kans wordt hem gegeven. Reageert hij hierop? Gaat hij toch met vliegtuigen proberen uh, in een laatste poging die steden die hij nog niet heeft te veroveren, uh, dan is dat het signaal om er vol in te gaan. En dan zullen we, denk ik, een heel ander vervolg van deze, van dit begin, van dit aarzelende begin zien. Ja, een aarzelen begin, zo, zo noem je dat wel. Ook politiek, en de Amerikanen, inderdaad, Ron Linker zei het al, bijna terloops noemt Obama het feit dat hij zelf al in Brazilië zit op dit moment, geeft ook aan dit is niet onze hoofdbezigheid op dit moment. Uh, de Amerikanen definiëren hun strategische belang ook anders dan de Fransen. Voor de Fransen is dit de kans op een Somalië aan de overkant van de Middellandse Zee. Dat willen ze niet. Maar de Amerikanen die hebben in hun achterhoofd iets anders. Die denken, Bahrein, Persische Golf, Iran is voor ons belangrijker dan Libië. Ja. Hoe gaat zo'n eerste 24 uur verlopen, die Franse toestel? Die gaan in het donker opereren, wat op zich denk ik... in technisch op zich geen belemmering zou hoeven zijn... Nee, voor de, voor de Franse toestellen en de NAVO-toestellen in het algemeen... is dit uh, misschien zelfs een, voorbeeld, uh, een voordeel. Ik rij uh, om de vergelijking te maken die verder niet opgaat. Ik rij ook liever s'nachts in de auto dan overdag. Omdat het dan... Uh, uh, het is rustiger en uh, je ziet alles beter eigenlijk. En dat is het met de techniek van de, van de geallieerde toestellen. Is ook zodanig dat zij voorsprong hebben op de wat primitieve luchtafweer van de Libiërs Die kan straks niet gebruikt worden. Ja, Clinton, minister Clint van Buitenlandse Zaken... die sprak eerder vanmiddag in Parijs ook over het feit... dat Amerika beschikt over unieke militaire middelen. Waar, waar doelt zij dan op? Nou, dan doel je op de middelen die je inderdaad... op de televisieschermen niet ziet. Uh, de onbemande vliegtuigjes van de Amerikanen... waarmee zij ook kunnen verkennen... maar eventueel ook doelen kunnen uitschakelen... zoals ze dat in Afghanistan Pakistan doen. Uh, ze doelt bijvoorbeeld op uh, uh, een speciale taskforce van de zesde vloot... met Orion-vliegtuigen die... The <laughs> cat kunnen coördineren, die de onzichtbare regisseurs zijn van de piloten, die het doelen moeten uitschakelen. Die horen alles, zien alles, ruiken bij wijze van spreken alles, maar kunnen ook nog doelen uitschakelen. Dat zijn Orions, wel, hadden ze in Nederland ook, maar niet bewapend, maar deze Orions bijvoorbeeld wel. Er zijn jammingvliegtuigen, die de NAVO niet heeft. Uh, de Franse, jamming vliegtuigen. Ja, dat zijn uh, elektronische uh, vliegtuigen die het radioverkeer uh, zelfs op de geheimste golflengte volledig kunnen verstoren, waardoor uh, uh, de commandant van van, van Gaddafi niet met elkaar kunnen communiceren. En dat zijn capaciteiten waar Amerika bijna een monopolie heeft. Ja, en um, die dan redelijk behoedzaam worden ingezet... zonder dat het duidelijk is dat Amerika daar het voortouw neemt. Ja, die kun je onzichtbaar inzetten. En in dat opzicht zijn de Amerikanen wel degelijk heel prominent aanwezig... maar niet zo zichtbaar... Want de Arabische wereld moet op een of andere manier ook wel assisteren in militair opzicht? Nou, dat is om politieke redenen. De Amerikanen zeggen, uh, laat in godsnaam dit niet lijken op een Amerikaanse of een, of een Westerse actie. Uh, er moeten, bij wijze van spreken, uh, één of twee Marokkaanse of, of Qatar vliegtuigen meedoen. Dat zou mooi zijn, want dat is de cover, dat is de, de dekmantel waaronder we dit als een breed gedragen actie kunnen presenteren. Maar hoe kun je dan de volgende stap gaan nemen? Ervan uitgaande dat de militaire superioriteit goed genoeg is om dat luchtruim um, te bedwingen... om de veiligheid van de burgers in het oosten te waarborgen. En dan, dan zit Gaddafi nog steeds met zijn... Um beperkte leger in Tripoli en dan heb je een impasse. Hoe kun je die dan militair doorbreken? Of is dat alleen mogelijk via een diplomatieke oplossing? Daar hoopt men wel op. Uh, Gaddafi zal op een gegeven moment ook zijn knopen tellen en denken... dit is niet te winnen. Daar hoopt men echt op. Want uh, inderdaad, de Amerikanen, Obama heeft gezegd... er komt geen Amerikaan op de grond aan te pas. Geen grondtroepen. De resolutie laat iets meer ruimte... Daarin staat No Foreign Occupation Force. Dat betekent een echte bezettingsmacht. Maar ik zeg maar even: op Amerikaanse schepen die voor de kust liggen, zitten ook 2000 mariniers. En die kunnen niet vliegen, die kunnen alleen maar op de grond. Worden daarmee een kwestie van uren, dagen of weken? Nou, dat vind ik echt heel moeilijk te voorspellen. Als Gaddafi uh, rationeel is, bij zinnen is en zijn knoop telt, dan zou hij eigenlijk nu al moeten beseffen: dit is niet te winnen. Um, en dan is het de kwestie van uren. Maar ik vrees dat we eerder in categorieën van uh, uh, dagen... en misschien zelfs één of twee weken moeten denken. Maar ja, dat dachten we ook bij Kosovo. En dat heeft toen ook nog drie of vier maanden geduurd. Kokolijn, defensiespecialist van Klingendaal. Hartelijk dank. Premier Rutte heeft vanmiddag duidelijk gemaakt... dat Nederland een rol wil spelen bij de militaire actie tegen Libië. Buitenlandwoordvoerder uh, Han ten Broeke van de VVD. Goedenavond. Goedenavond, meneer Overdiek. Uh, bent u het eens met uw premier? Ja, dat zal u ongetwijfeld niet verbazen. Nee. Maar drie weken geleden, uh, dat gold trouwens voor nagenoeg alle partijen in de Tweede Kamer... Hebben wij al aangegeven dat we sowieso um, uh, graag zouden zien dat de voorbereiding van de no-fly zone voorste uh, hand uh, werd genomen. En zoals uh, volgens mij Oeli Rosenthal het meest uh, uh, klikk voor woorden, uh, wie A zegt, moet ook B durven zeggen. En dat betekent dus dat uh, ik ervan uitga dat uh, premier Rutte vandaag in Parijs, uh, al dan niet desgevraagd gevraagd, een, een passende bijdrage van Nederland uh, heeft aangeboden. En wat voor passende bijdrage zou dat dan moeten zijn? Ja, dat, dat, dat, dat, dat zullen we denk ik snel te weten komen. Uh, we hebben al als Kamer een zogenaamde kennengevingsbrief uh, ontvangen... Uh, daar moet dan nu een artikel 100 brief, dat is de grondwettelijke procedure die we hebben opgenomen, uh, uh, moet daarop volgen. En daarin staat uh, op basis van de inschattingen die door Defensie worden gemaakt, uh, uh, wat die passende bijdrage, als daarom gevraagd wordt, uh, wat die passende bijdrage zou kunnen zijn. Het ligt uh, in de reden dat daarbij natuurlijk gekeken wordt naar bijvoorbeeld de inzet van F-16's. Uh, we hebben immers in de uh, vier no-fly zones die er in de wereld ooit zijn geweest, hebben we in drie no-fly zones als Nederland met F-16's bijgedragen. Dus dat zou een optie kunnen zijn. Ja, het is ook belangrijk om zeg maar, het internationale gezicht weer wat kleur te geven voor Nederland nadat uh, de missie in Afghanistan is afge afgelopen. Nou, dat speelt hier volgens mij geen enkele rol. Nee. Um, ook niet alle, alle andere uh, uh, motieven die je de afgelopen dag zo voorbij ziet komen. Wat volgens mij een rol speelt, is dat Nederland altijd heeft willen zijn en wat mij betreft ook moet blijven een loyaal NAVO-lid te zijn. Uh, en ook een loyaal lid van de internationale uh, gemeenschap. En het is natuurlijk heel bijzonder dat de internationale gemeenschap eergisteravond of eergisternacht. Uh, tot een vele en veiligheidsraad resolutie is gekomen uh, die dit mogelijk maakt. Uh, en um, ik denk ook, ik, ik luister net even mee met het gesprek dat u met Coco had, dat er misschien voor de Amerikanen nog een aanvullend, uh, aanvullende uh, overweging was, uh, namelijk daar niet al te fors op te treden, gaf men ook de ruimte aan met name Arabische landen om een dergelijke resolutie niet tegen te houden. Uh, uh, en aan uh, landen als uh, Rusland en China om hun, uh, om hun veto niet in te zetten. En ik denk dat dat... Um, buitengewoon wijs en verstandig is geweest. Helder, um, hand in broeken, buitenlandvoerder voortvoerder van de VVD. Hartelijk dank. Gaan we naar uw collega van GroenLinks, Arjan Elfasset. Goedenavond. Goedenavond. Wat vindt u van eventuele deelnemen van, deelname van Nederland aan de actie tegen Libië? Nou ja, het is nog een, uh, voor Nederland in ieder geval uh, te vroeg om daar iets over te zeggen. Omdat uh, wij nog niet weten wat de plannen zijn en uh, waar Nederland voor gevraagd is. En of, of Nederland wel gevraagd is. Um, Rutte die kreeg uh, heel laat een uitnodiging. Um, en uh, tot nu toe hebben wij nog geen plannen gezien. En pas als we die plannen zien kunnen wij een uh, beoordeling maken. Maar, uh, maar moet Nederland maar wel deelnemen aan die militaire actie? Uh, wat Volgens je nu ziet het. is dat zeg maar, een, een groep van koplanden... Uh, uh, uh, bezig zijn, eh, Frankrijk met name, Engeland, um, uh, op een beetje de afstand uh, de Amerikanen. Uh, je ziet dat een aantal landen al uh, uh, zaken hebben toegezegd. Hè, de Belgen, de Canadezen, de Noren. En je hebt een, een groot aantal landen wat nog een beetje aan het afwachten is om te kijken wat er uit de gesprekken van het weekend, uh, uh, wat, wat daaruit komt. Maar is het volgens om... u logisch dat GroenLinks instemt met het eventueel de militair deelnemen aan deze militaire actie? Is mijn vraag. Nou ja, we, we moeten kijken, kijken wat de capaciteit van Nederland is en uh, welke rol Nederland gevraagd wordt uh, te spelen. Uh, maar los zeg maar van uh, de no-fly-zone. Kijk de, de VN-resolutie, uh, die, die gaat ook nog verder. Dan uh, het gaat ook over het uh, uh, het uitvoeren en het implementeren van, een, uh, van de wapenembargo. Het gaat over uh, verdere uh, bevriezen van het goede. Het gaat over uh, uh, uh, reisverboden. Allemaal dat soort dingen, daar hoef je nu nog niet mee te wachten. Ik wil toch even en... vasthouden aan mijn vraag. Uh, vindt u als GroenLinks dat militaire deelname mogelijk moet zijn... aan deze actie, waarvan premier Rutte heeft gezegd... dat het logisch is dat we op een of andere manier naar een NAVO-verzoek kijken? Wat vindt GroenLinks daarvan? Ja, dat is moeilijk... om zeggen op dit moment, omdat we niet weten uh, wat ons uh, gevraagd wordt. Het kan, dat, heeft, uh, dat kan van alles zijn. En uh, kijk, uh, wat ik van het kabinet tot nu toe heb gehoord is een bijdrage. Ja, dat is een beetje vaag uh, om uh, zo, zo uh, te beoordelen. Nou, wat concreet uh, zou kunnen zijn, is je de kan inzet van... Steun, het kan zijn uh, vliegtuigen, het kan zijn uh, van alles. Uh, maar ja, we moeten gewoon uh, kijken waar het kabinet uh, mee komt en uh, daar is een procedure voor en uh, dat zullen wij dan uh, uh, bekijken. Wachten we eens af. Arjan Elfazet van GroenLinks. Um, gaan we hierdoor naar de studio met Mohamed Katal. Uh, Oud-inwoner van Benghazi. De stad waar het vandaag zo enorm in omdraait. U bent hier in Nederland al 15 jaar als docent economie. Noemt zich ook Libisch activist zeker deze dagen. Het u nu de indruk dat het echt begonnen is? Het is uh, langzamerhand aan het beginnen. Uh, kijk, het is... Uh, Wat bedoelt u met langzamerhand aan het beginnen? Want uh, om dit... Om oorlog aan het einde te brengen, moeten echt de grondtroepen uh, initiatief in hand nemen. We kunnen het, het Libische volk, de Libische oppositie, kan uh, dit oorlog aan het einde brengen als we uh, genoeg warmte krijgen. Uh, als we een dikking vanuit de lucht krijgen van onze uh, bondgenoten, dan kunnen we uh, het oorlog aan het einde brengen. Dan komen we weer terug op het punt van het erkennen van de libische nationale raad, zodat we de uh, libische bevroren banktegoeden kunnen we gebruiken om uh, onze strijd te financieren. Uh, dit mis ik nog steeds van uh, de internationale gemeenschap. Waar zitten ze op te wachten? Dat begrijp ik nog niet. Hoe bedoelt u dat? Ja, als Gaddafi niet, niet meer legitiem is, zowel in zijn eigen land als in het buitenland, als Gaddafi wordt verzocht voor uh, misdaden tegen menselijkheid, zijn, zijn kinderen ook. Uh, zijn naast zittende. Wie gaat dan Libië... 1. Vertegenwoordigen. 2. De belangen van het, Lib het Libische volk... waarborgen. Het blijft een open vraag. En uh, het antwoord lijkt me meer dan logisch. Het erkennen van de Nationale Overgangsraad. Maar eerst zal daarvoor... de situatie van rust moeten terugkeren... in Benghazi, de stad waar u vandaan komt. U hebt gekeken naar alle ontwikkelingen... vanuit de lucht, maar ook de berichten... die we horen van onze correspondenten op de grond... Um, Denkt u dat het leger van Gaddafi een terugtrekkende beweging, be, uh, beweging gaat maken? Na de start van uh, de, de, de, de militaire actie van onze bondgenoten. Ik denk niet dat hij uh, gaat, gaat durven. Want dat gaat hem uh, de kop kosten. Kijk, Gaddafi is vandaag, heeft vandaag gelukkig gefaald om zijn doel te bereiken. Dat hij uh, van Benghazi, van het hart van de stad, een soort menselijk schild. Gebruik. Want Dat... hij was redelijk ver opgerukt in de buitenwijken van Benghazi. De ja. strijd uh, is daar ook heel duidelijk gerapporteerd. Ja. Um, is daarmee die steun vanuit de lucht niet een beetje te laat gekomen volgens u? Te laat, maar uh, vlak ervoor, voor die steun vanuit de lucht... Uh, zijn de troepen van Gaddafi teruggeslagen tot het buiten van de stad. Ik heb net een vriend van mij uit Benghazi, op Al Jazeera, horen praten. En uh, hij woont heel toevallig en de eerste buitenwijk van... Uh, van, van uh, en aan de westerse kant van Benghazi. Ze zijn nu helemaal buiten de stad. Of hij weer durft, dat twijfel ik. Want de mensen staan nu weer op dat ene plein. Het plein. Uh, En als hij het hart van de stad wil bereiken... dan wordt het echt uh, slagveld. En uh, ik ken mijn stad. Ik ken mijn medemensen. Er wonen daar uh, driekwart miljoen mensen. En de meeste gelukkig, volgens ook de laatste berichtgeving... Uh, hebben de stad nog niet verlaten. En dat was een doel van Gaddafi en zijn kind. Hij, hij heeft dat duidelijk gezegd de mensen of de inwoners van Benghazi gaan verlaten... dan kunnen ze makkelijk uh, binnen uh, oprukken. Dat is niet gelukt. Want u hebt geen contact meer gehad met uw broer die daar nog woont. Nee, ik heb het ook uh, net geprobeerd. Helemaal geen leven en de telefoon is een verbinding van Benghazi. Als Benghazi zeg maar, echt een stad wordt... waar de aanhangers van Kadhafi het niet meer voor het zeggen hebben... wat betekent dat dan? Wat is dan de volgende stap die de opstandelingen, uh, uw volk, kan ondernemen? Uh, en derde instantie terug naar het vreedzame begin van deze opstand. Uh, het hele Libische volk... ik zit hier geen, geen, geen lesje te geven aan, aan, uh, aan de strijders... maar we moeten gewoon vreedzaam oprukken naar Tripoli. Uh, maar is kom, dat niet wat naïef wat u zegt? Lijkt zo. En dat verwacht ik van Gaddafi Een terechte vraag... want uh, we hebben te maken met een slimme vos... en ga, dan gaat hij 100% geweld gebruiken. Dan hebben we weer recht om ons te verdedigen. Dan komen we terug op het punt... we moeten wapens hebben om ons te verdedigen. Dus uh, de opbrugging naar Tripoli moet blijven gebeuren. Is dat een kwestie van dagen, denkt u? Of weken? Uh, afhankelijk van, van, van, uh, van wat voor uh, belangrijke plekken in Tripoli... in het hele land kunnen onze mondgenoten bombarderen. Want Kadhafi is, is al begonnen met de inzetten... staat ook op uh, de stad televisie. al begonnen met het inzetten van zijn menselijk schild in Tripoli. Daar laten we bij Mohamed Katal... Uh... Nederlandse Libiërs, dan mag ik het zeggen, uit Benghazi. Ja. Zodra u contact hebt gehad met uw broer die daar woont... Uh, horen we dat graag van u. Hartelijk dank voor uw Doe. komst. Graag gedaan. Schakelen we voor het laatst deze uitzending nog even... met Mustafa Okbi, die in Tobruk is, ten oosten van Benghazi. Mustafa, hoe is daar gereageerd op de aanvallen... die inmiddels zijn begonnen? Grote blijdschap, uh, gejuich. Uh, er werd hier uh, zojuist in de lucht geschoten. Even leek het erop of er misschien in gevechten zouden zijn... uitgebroken. Nee, het was vooral... Het vreugde vuur wat je hoorde en natuurlijk als blijk voor die uh, inzet van, uh, van de Fransen in hun ogen, als de Libiërs, uh, is dit het begin wat, uh, nou ja, wat de angst uh, zou moeten inboezemen in de richting van de troepen van Gaddafi in de hoop dat zij het bagage zouden, kunnen, zouden uh, verlaten. Uh, we moeten maar zien af te wachten hoe het vanavond uh, afloopt. In ieder geval, zoals ook de vorige gesprekken zeiden berichten over uit Barrazi, is het zo dat de troepen van Gaddafi zich terug hebben getrokken tot de buitenwijken van, van Benghazi. Maar goed, ik heb het gisteravond ook meegemaakt. Ze stonden in de buitenwijken, ze hadden vannacht behoorlijk wat artillerievuur gebruikt tegen de stad. Misschien dat ze dat vanavond ook doen. Kortom, de mensen houden de adem in. Je bent er de afgelopen dagen geweest, uh, met de mensen gesproken, ook het leggen van uh, Gaddafi zien oprukken. Als je kijkt naar wat er nou de afgelopen uren is gebeurd, heb je dan het idee dat Benghazi, de inwoners met name aan een uh, slachting zijn, ontsnapt? Ja, absoluut. Dat kun je uh, zonder meer uh, stellen. Qaddafi Gaddafi uh, heeft de afgelopen dagen behoorlijk wat dreigementen geuit richting de inwoners van bagage. Hij heeft gezegd van, ik zal de stad met de grond gelijk uh, uh, maken. Tenzij jullie duidelijk de kant van mij kiezen. Als jullie, uh, uh, jullie verzet, uh, uh, beginnen tegen de opstandelingen, dan hebben jullie mij aan jullie kant. Zo niet, wie de wapens heeft, ja, die zal niet gespaard worden. En de mensen hebben dat buitengewoon, dat dreigement, serieus geno genomen. Want zij kennen natuurlijk uh, de status van Gaddafi. Uh, uh, zij kennen hem als een medogenloze persoon die geen genade kent... En uh, de hoop is toch opnieuw vooral natuurlijk gevestigd op uh, nou ja, de internationale gemeenschap. Uh, die bombardementen zojuist op een mogelijke militaire voertuig, dat geeft hen toch hoop dat er toch iets aan het gebeuren is. Dat gebeurt niet op grote schaal, dat zouden ze wel graag willen. Ze willen eigenlijk dat de internationale gemeenschap alle uh, troepen van Gaddafi tot doelwit neemt, de, de tanks, de, de, de, het leger. En, en dat natuurlijk... zullen we, Mustafa, ik ga je tot slot onderbreken. Dat zullen we de komende 24 uur gaan zien. De hele avond blijven we op Radio 1 de hoogte houden van eventuele ontwikkelingen. Tot zover deze uitzending, na zeven uur langs lijn met Ronald Boot. Dit is Radio 1.